Volle met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... gaat beter toezicht houden op het openbaar ministerie. Daar had de Tweede Kamer om gevraagd... nadat de top van het OM in opspraak was gekomen... na integriteitsschendingen en het verzwijgen van een relatie... tussen twee hoofdofficieren. De top van het OM was op de hoogte van de relatie, maar greep niet in. Een onderzoekscommissie concludeerde dat de problemen structureel zijn... en dat het leiderschap veranderd moest worden. De advocaat van Martin R. ergert zich aan de beeldvorming rond zijn cliënt. Er wordt door het Openbaar Ministerie gezien als kopstuk van een misdaadfamilie uit Brabant. Hij kreeg daarom de bijnaam de Godfather van Os. En dat is onterecht, zei de advocaat vandaag op de eerste zittingsdag. Hij vindt dat justitie zijn cliënt publiekelijk aan de schandpaal nagelt. Martin R. staat met zes medeverdachten terecht voor drugshandel, wapenbezit, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een man van 23 uit Domburg is veroordeeld tot zes jaar cel... voor het doodschudden van zijn zoontje van vier maanden. De celstraf is hoger dan wat het OM had geëist. De rechtbank rekent het de man zwaar aan... dat hij geen medische hulp zocht voor de baby... toen die begon te schokken en niet meer reageerde... nadat hij door elkaar was geschud. Het gezin ging pas de volgende dag met het jongetje naar het ziekenhuis. De man heeft altijd ontkend dat hij het kind door elkaar heeft geschud. In Burkina Faso in Afrika hebben jihadisten een bloedbad aangericht in een kerk. 24 kerkgangers werden doodgeschoten. De kerk werd in brand gestoken. Het gebeurt vaker dat christenen in Burkina Faso door jihadisten worden aangevallen. Immigratiedienst IND is de fout ingegaan met brieven naar Britten in Nederland over de brexit. En er stond in wat ze na de brexit moesten doen. Een aantal brieven kwam op het verkeerde adres terecht. En ook de excuusbrief ging deels naar het verkeerde adres. En het weer buien met kans op hagel onweer en zware windstoten. Veel wind aan zee stormachtig. Ook zon en het wordt een graad of 10. Morgen in de loop van de dag buien en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeers. Dit is in de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... 13 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen... tussen Hoofddorp en Zoeterwouden-Rijndijk. De rechter rijstrook is dicht. Op de N207 Hiddegom aan Rijn... tussen de A4 en Rijnzaterwouden 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 And I I, I, I, can't find my baby I don't know when, I don't know why Why he's gone away And I don't know where he can be My baby But I'm gonna find him mm, We had a quarrel And I let myself go I said so many things Things he didn't know And I was so, oh, oh, so bad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 ...voor het brengt al uh, 30 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. Jawel, in uh, deze plaats ook van 30 jaar geleden. Vandaar weer eens uh, uit de kast gehaald, uh, om het zo maar te zeggen. Leisers Stansfield en All Around the World. 7 over 4, het derde en laatste uur weer van uh, SOS... ...op uh, zaterdag en maandagmiddag. Uh, ja, de die is uh, inmiddels uh, flink uh, opgeschaald tot uh, Prio 1... Mochten we daar meer informatie over binnenkrijgen... dan uh, hoor je dat uiteraard. En, uh, dan horen wij dat van uh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Wat gaan we in uur uh, drie allemaal nog meer doen? Het is uh, de lokale omroep van inderdaad van strand tot stad, hè? Ja, ja, klopt. Goed, uh, wat gaan we doen in de derde uur? Nou, ja, het, de voorwedstrijd is pas om drie uur begonnen... dus die zal het schema een beetje in de war uh, gooien. Uh, dan heb ik het over de wedstrijd Jong Holland uh, tegen SV Zandvoort. Onze verslaggever Piet Pijper is daarvoor aanwezig... Uh, de stand was 0-0, ze zijn gaan rusten en ze zijn net weer begonnen. Dus we gaan over een een of een tweetal platen gaan we weer even live schakelen met Piet. Over de stand van zaken daar bij Jong Holland. Verder hebben we natuurlijk uh, Pit Report. Er is, de, de, vele auto's zijn inmiddels gepresenteerd. Uh, ook de auto van Max is gepresenteerd op het circuit van Silverstone. Daarover hebben we natuurlijk nieuws en er is nog meer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, half vijf hebben we Dier van de Week. En die luistert naar de naam Zina. En het gedicht van de week, Liefhebbers, het is een tranen trekken van het eerste uur. Want uh, zoals we al gemeld hebben, uh, collega Rob is deze week 51 geworden. En het gedicht met de prachtige titel Rob 51. Om rond de klok van kwart voor vijf. Kan ook iets later worden. Ja, hoe vaak heb je nou 51 gezegd? <laughs> Uh, nou, nog net geen 51 keer. Uh, nee, scheelt eruit. <laughs> Dankjewel, Albert Jan. Dus, gedicht van de week, Rob 51. <laughs> Dat, Dat u is. rond de klok van kwart voor vier of iets, kwart voor vijf of iets later. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Via wwwzfm livenl kijk je live mee in de studio en de tolweg. Every Tina. Her blue eyes, they lose a little love, their love. The white roses, they're right there on the table, right on time. Just before fall comes around, I hear the sound of two people talking with. We mm -hmm. mm -hmm. Ik kan het Ik heb een broer, Wat houdt dit huis weet het. En ook deze uh, zing is weer heel nieuw. Joe Bakker en White Roses. 11 minuten over 4. We hebben net uh, contact gehad met uh, de persvoorlichter... van uh, de Zandvoortse reelsmigade Ernst Brokmeijer. We kunnen melden dat uh, de inzet uh, omtrent de drinkeling van de kajak... inmiddels al ten einde is. Dus het lijkt allemaal goed uh, met de sisser afgelopen te zijn. Dus uh, dat hopen we maar. Maar voor zover uh, de melding nu is... is de inzet inmiddels al weer ten einde hier... Uh, voor de kust van Zandvoort... Mensen die houden van uh, dit soort muziek, de echte disco klassiekers. Er komen daar in dit uur nog een uh, paar aan hoor, dat uh, beloof ik je bij deze. Dit was uh, Positive Force en We've got the funk. Ja, we gaan uh, weer uh, voor nieuws en ik hoorde niet zo goed nieuws uh, naar uh, Alkmaar toe. Jong Holland, uh, SV Salford, dat meen je niet Piet. Ja, ik meen het wel, ja. Nee, ik wil het niet horen. Tweede helft zijn we begonnen, Wint uh, harder geworden, Wint tegen. We rijden het het middenveld van uh, jongens, een beetje het centrum, valt erin en uh, wordt met een droge knal afgemaakt, 1-0 achter. Net vlak daarna een kans om uh, gelijk maken, maar dat gingen, die gingen niet in. Het is dus een beetje rommelig, niet zelfverzekerd voetballen onze jongens. En we hebben natuurlijk ook nog wat wissels die misschien ingebracht kunnen worden. Zo. Maar het uh, wordt nog een harde strijd om hier de puntjes te pakken. Oké, okay, nou in ieder geval uh, staan we op dit moment uh, achter. En dat, dat hadden we eigenlijk niet verwacht, uh, Piet. Dat hebben we niet verwacht, nee. Dat willen we, dat willen we ook helemaal niet. Nee. Laten we hopen dat het En daar spelen we dwars tegenin. Dus we hebben het wel zwaar. Ja, ik hoor het. <laughs> nou ja, zolang uh, jij maar uh, inderdaad gewoon uh, kan blijven staan daar, uh, Piet, om uh, verslaggeving te doen van de, ja. van de wedstrijd. Als ik wat te melden heb, dan horen jullie van mij. Ja? Hey, helemaal goed, we wachten het gewoon even geduldig uh, af. En, uh, we horen zo meteen wel dat de uh, SV Zandvoort gesco gescoord heeft van je. Gaan we, ga je horen. Oké, okay. okay, dankjewel even hey, voor dit moment. Piet vanuit uh, Alkmaar, uh, Jong Holland, uh, SV Zandvoort. Nou, het staat uh, 1 tegen 0, dus uh, we moeten nog even flink uh, aan de slag al daar. dat ik deze plaat draai, is eigenlijk een bruggetje naar de volgende plaat. Want jij ja, 1985 is de laatste Grand Prix race hier op Zandvoort verreden. En ja, we gaan even terug naar 1985. Doet onze collega Jaap Koper trouwens ook op Facebook. En vanmorgen had hij een speciaal bericht... waarin ik ook weer getagd werd, zoals dat zo mooi heet. En dat gaat over een plaat van Evelyn Champagne King... En uh, die plaat die gaan we speciaal eventjes uh, ook voor uh, collega Jaap Kopen draaien. Een plaat uit 19, uh, die dus niets. Een plaat uit 1985, uh, die uh, zeg maar uh, bij uh, die tijd uh, hoorde. Evelyn Champagne King and Your Personal Touch. The way you do Daar vorige week op de radio over mogen vertellen. Ik begin heb van uh, CFM uh, als lokale radio. Maar daarvoor uh, radio Piraat Onder meer in uh, Salford met een uh, aantal goede vrienden van mij. Uh, Delta Radio. En uh, ja, ook deze platen draaiden we veelvuldig toen de tijd op de zender. Zoals dat heet. Evelyn Champagne King uit 1985. En Your Personal Touch. Ja, dat waren nog eens tijden. De laatste race... Van de Formule 1 wedstrijd toen ook verreden op het circuit. En over Formule 1 gesproken. CFM, Race Radio, Pit Report. Albert, oh, jou zit er helemaal klaar voor de Pit Reports. Heb je nog wat te melden zo vlak voor het begin van het nieuw seizoen? Nog genoeg. Allereerst, Red Bull Racing heeft de auto onthuld. Die dit jaar goed genoeg moet zijn om Max Verstappen te laten jagen op de wereldtitel in de Formule 1. De naam RV16 is een verwijzing naar het 16e jaar van het Oostenrijkse engelse team in de koningsklasse van de autosport. In tegenstelling tot andere jaren onthulde Red Bull de auto dit keer zonder verrassingen en in de gebruikelijke kleuren. De voorbije seizoenen was er telkens sprake van een andere kleurstelling dan gebruikelijk bij de lancering. Deels om de concurrentie niet direct wijzer te maken, maar ook uit marketingoverwegingen. Tijdens de testweek in Barcelona van 19 tot en met 21 februari en 26 en tot en met 28 februari is de RB16 voor media en publiek voor het eerst in actie te zien. Grappig detail zijn de grote hoortjes uh, aan de voorkant van de auto. Vermoedelijk om de luchtstromen beter te geleiden rond de rijdende stier. Met name rond de voorvleugel en neus van de auto zijn wat aanpassingen te zien ten opzichte van vorig jaar. Verder valt het mee toch met de aanpassingen? Verder, verder valt het mee. Max Verstappen heeft nog eens benadrukt dat hij vanaf de eerste race moet presteren... om serieuze kansen te maken om zijn eerste wereldtitel. Het doel is om wereldkampioen te worden en dan moet je zogezegd als vanaf de eerste race er staan... al dus de Nederlander nog op de website van de Formule 1. Lewis Hamilton kan in de aanloop van het nieuwe Formule 1 seizoen niet laten... om te reageren op de uitspraken van Max Verstappen. Zijn Nederlandse concurrent noemde de Brit vorige week een van de besten ooit, maar niet God. Ook al uh, uh, geen al te vreemde opmerking van Verstappen... die sowieso geen coureur is die snel opkijkt naar anderen. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc zei logischerwijs... dat hij Hamilton dit jaar hoopte te verslaan. De regerend wereldkampioen reageerde op de presentatie van de nieuwe, uh, nieuwe Mercedes-auto. Ik vind het grappig om dat te zien. Ik bewaar het praten liever voor de baan. buiten zie ik dan vaak als een teken van zwakte dus Hamilton. Het is een uitspraak die past bij de inleidende beschietingen op het nieuwe seizoen. Overigens was het juist Hamilton die Verstappen vorig jaar in oktober... na de Grand Prix van Mexico nog bekritiseerde om zijn agressieve rijstijl. Zoals gezegd, Max Verstappen komt de eerste Formule 1 testdag in Barcelona direct in actie. Woensdag aanstaande hoopt de coureur van Red Bull Racing Direct... zoveel mogelijk kilometers te rijden in de nieuwe auto. Afgelopen woensdag, zoals zegt, reten de Limburger al wat rondjes op het circuit van Silverstone tijdens een filmdag. De testdagen in Spanje, nogmaals 19 tot met 21 februari en 26 tot met 28 februari, staan voor de teams vooral in het teken van het verzamelen van data. In vergelijking tot afgelopen jaren zijn er twee dagen minder om te testen. Ferrari maakte al bekend dat Sebastian Vettel aanstaande woensdag de spits afbijt namens het Italiaanse team. Stoffel van Doornen keert na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1. De Belg wordt reservecoureur bij het team van Mercedes. Van Doornen rijdt al voor Mercedes in de nieuwe Formule 1 e team samen met de Nederlander Nick, Nicky de Vries. Bij het topteam gaat hij nu dus ook de rol van reserve- en testcoureur invullen... samen met Esteban Gutierrez. De Belgische coureur, 27 jaar oud, volgt Esteban Ocon op... die een stoeltje bij Renault heeft bemachtigd. Van Doornen reed namelijk Damans McLaren in 2017 en 2018... en een race in 2016 al in de Formule 1. En tot slot, autocoureur Robert Kubica zet zijn racecarrière voort in de DTM... de Duitse toerwagenkampioenschap. De 35-jarige Pool stapt in een BMW van Art Grand Prix. Kubica maakte vorig jaar een opmerkelijke rentree in de Formule 1... als wereldwedstrijdrijder bij het Britse raceteam Williams. In 2011 overleefde hij een ernstig ongeval tijdens een rally... maar leek zijn racecarrière voorbij. Hij wist echter na een lange revalidatie... en met een fysieke beperking aan zijn rechterhand... terug te keren in de koningsklasse in de, van de autosport. Zo nu dus in de DTM. En als het goed is, is mijn collega nu aan de telefoon. Even kijken... Als... Ik was net klaar met uh, de race-report, uh, Rob. Lukt het allemaal, jongen? Ja, ik heb uh, even dubbele, du yeah. dubbele klus nu. <laughs> ja. Hebben we Piet aan de telefoon? Piet. Ja, ja. Hier, is, hier is Piet. Hallo. Hallo, Hallo Piet. Piet. Welkom Piet. De ido 08 zand heeft als dus een soort doping gewerkt voor Zandvoort. En we hebben meerdere kansen gehad en we juist gelijk maken van Dus we zijn weer op gelijke hoogte en we zijn nu heel actief... Laten we hopen dat we doorgaan. Als ik hey. meer te melden heb, ben ik weer aan de lijn. Dankjewel he, voor uh, dit moment. Goed bericht. Dus we staan in ieder geval uh, gelukkig weer gelijk. Daarin ook maar Jong Holland SV Standvoort 1 tegen 1. waren de Doobie Brothers en Listen to the Music. Ik hoop goed nieuws vanuit Alkmaar, Piet. Prima nieuws vanuit Alkmaar. De achterstand heeft ons doping gewerkt, zei ik net al. Prachtige mooie aanval. Dieptebal van uh, Dennis van Berg. En die gaf een prachtige steekpaars aan Rika. Dat of, of niet de Rika maar de Haan. En die scoort fantastisch mooi. 2-1 voor Zandvoort. Kijk, dat zijn goede berichten. Ga zo door, Piet. En we gaan door. Dankjewel, hè. En graag uh, tot zometeen... Gelukkig de achterstand inmiddels goed gemaakt en zelfs staan we voor, Albert-Jan. Dat zijn goede berichten vanuit Alkmaar, toch? Klopt, helemaal goed. Helemaal goed. 1 overal 5. Ja. Het dier van de week die kwispelt alweer met zijn staartje. En stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben Zina, een steffert van ongeveer 8 jaar oud... en het asiel, in het asiel beland wegens omstandigheden van mijn baas. Doordat ik de laatste tijd niet meer zoveel buiten kwam en eigenlijk iets te veel at... heeft u op dit moment een erg veel om van te houden. Naar mensen ben ik heel vrolijk, vriendelijk en enthousiast. Kinderen ben ik gewend doordat deze bij mijn vorige baas vaak op visite kwamen. Mijn verzorgers denken dan ook dat ik prima bij kinderen in huis kan wonen op het juist, bij de juiste baas. Ik ben wel een bulldozer, dus ik moet wel tegen, ze moeten wel tegen een stootje kunnen. Ik zoek een huis zonder andere dieren. Katten zijn namelijk veel te leuk om op te jagen. En andere honden vind ik gewoon niet altijd even leuk. Al kan ik voor een grote stabiele reu misschien wel een uitzondering maken als ik hem aardig vind. Ik ben gewend om alleen thuis te blijven voor een paar uurtjes, wel, wel was dit in een bench. Deze zou ik graag meenemen naar mijn nieuwe huis. Verder ben ik netjes, zinnelijk en sloop niks, zolang ik maar niet alleen ben uit de bench. Ik ben op dit moment nog een beetje te zwaar en heb een slechte conditie. Hier ben ik uiteraard mee aan het werk gegaan. Zo beweeg ik elke dag voldoende en maak ik een lekkere wandeling. Ik zoek een baas die mij erin motiveert en lekker met mij aan de slag gaat. Na een sportieve wandeling lig ik ook graag lekker te dromen in mijn mandje of misschien wel samen op de bank. Mijn gebit is op dit moment niet in goede staat. Zo, uh, en hier word uh, ik nog aan geholpen door de dierenarts volgende week. Verder ben ik een hele blije en vrolijke hond. Gek op aandacht en spelen. Zie je het zitten om samen met mij wat jaren door te brengen? Ik uh, verheug me er nu al op. En waar verblijft Zina? Zina verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Of anders kijk even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl, Want ook Zina verdient een thuis. Zo is het, ga naar het uh, Kennemer Dierthuis. Kees op straat nummer 5 en uh, kijk uh, bij een van de leuke dieren... die op nog, uh, nog op een nieuw baasje zitten te wachten. Ik had uh, afgelopen nacht toch zo'n rare droom. Oh jee. In één keer een Boeing 737 op het strand van Zandvoort... Ik denk, hoe komt dat nou? nou waarschijnlijk doordat Corendon nou op het strand gaat openen. Ja, ja, dus uh, wie weet krijgen we ook nog een uh, vliegtuig uh, daar uh, geplaatst. Je weet het maar nooit, uh, Strandpafioen uh, nummer 8 gaat in maart open. Corendon Beach Club hier in Zandvoort. En dat krijgt toch echt zin in de zomer. what you can find. I'll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 eigen lokale radio CFM wordt elke gouden oude platina. Zo ook deze single van de Youth Corporation en Rock the Boats. We gaan voor de laatste maal vandaag schakelen met uh, Alkmaar naar Piet Pijper. De wedstrijd uh, SV Zandvoort uh, tegen Jong Holland uh, uit Alkmaar. We stonden net uh, voor. Is dat nog steeds het geval, Piet? We zijn nog steeds het geval. Zandvoort is de bovenliggende partij nu wel. Is wel rommelig, maar... Ik kansje erbij gehad net nog, Neisje ging er doorheen, ik dat net niet afmaken. Maar we gaan weer in de avond, blijven wij even hangen, dan. misschien komt er wat moois aan. Otman van rechts, nee dat is het niet, zo is het, het niet, hij schoot op doel, had een beter voor kunnen geven. Twee, twee, één, net. Het blijft de 2-2, 1 Zoals we wissel. we hebben Koen Margiels in het veld voor de, onze spits. En nu staat het klaar om in te vallen, nog een speler tussen verdediger. Dus, maar het gaat goed. Oeh, dan Gaat even de andere kant op. Nee, keeper, blijft 2-1. Dus, daar gaat hij weer. Oeh. Philip van de Linde, boom. Het is, uh, het is, het is spannend. Het is, het is de is, de, is de, de supporters die staan hier achter, stijf van de spanning. Begrijpen we ook ze? Uh, oh, daar gaat hij. Ja, want als je nu uh, 2-1 uh, voorstaat, moet je het niet op het van moment uh, uit handen gaan geven natuurlijk. Na 2-1 moet je... Oh, oh, oh, oh, grove overtreding. Nee, na 2-1 moet je er 1 maken. Dat uh, gebruiken dus, uh, we ook gewenst. Dus daar gaan we ook voor. Vrije trap op de 11 van Zandvoort. Neem jullie even mee, misschien komt er wat lange trap van onze vriend Samsin. Jeffrey, onze nieuwe aanwinst die prima speelt. Nou kom jongens. Een beetje vertraging vind je. er een beetje in gegooid. Begrijpen we ook wel. Ja, terug. Ja, we proberen het een beetje uit te spelen denk ik. Daar gaan we. Lange bal van de keeper. Je hoort het allemaal wel, dus ik zei die vlak achter de koud verzand worden. Beetje heen en weer gecatcht. Daar gaat hij. Ja, daar Santorino. Nou, dat kan wat moois worden. De berg probeert het alleen. Dat lukt het net niet. Nou, via de Vries overrecht gaan we. de Vries. Ja. De Vries. Philip van der Linden. respect. Naar Belenkamp. Weet je, oeh, ja. Dan gaat hij Sam zien. En weer, een, we spelen nu echt uh, mooi voetbal. Ja, oh. Zo mooi. Zonder net niet, net niet, net niet, net niet, dat was een mooi geweest. Het is echt heel uh, rommelig. Ja, uitbal We gooien voor Zandvoort. ja, de vroeger moeit raken tegen partij, min of meer drie keer gewisseld. Ja, we naderen een beetje het uh, einde van de wedstrijd toch, uh, Piet, op dit moment? Nou, we zitten, we zitten nog, uh, we, we zitten nu precies in de 80ste minuut. 80ste, al oh, dus we hebben nog uh, nog even te spelen. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, mocht er uh, verder ontwikkelingen zijn, dan hou je ons uiteraard op de hoogte. Ja, en dan horen we het graag ja. verder van je. Ja. Ja, ja, nee, dat hoor je, geen probleem. Dankjewel Piet. Ja. Vanuit uh, Alkmaar nog steeds 2 uh, tegen 1. In het voordeel van uh, SV Zandvoort. En daar gaat ze, Clouseau. Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Ik maar Piet Pijper, Piet, heb jij goed nieuws of slecht nieuws? Fantastisch, mooi nieuws, een mooie doorbraak over links naar het bergen Lange Rus en legt hem op de stropdas van Toffel voor onze vriend Otmar Fertou en die maakt een prachtig mooi af. 3-1 met nog 10 minuten te klok. dus dat gaat goed komen. Dankjewel voor dit goede bericht. De bischop zegt dit is Gods werk, Buigt zijn grijze hoofd en bangt de heer. Dank EN Ja, ik zat er al helemaal klaar voor in een van de relaxte fortuizen van uh, de Zandvoorts Radio. Voor het uh, gedicht van de dag. Ja, dat is het gedicht uh, Rob. Daar gaat het niet helemaal goed mee, hè? geloof ik. Nee, het. die duurt te lang. Het duurt te lang. Die duurt te lang, dus uh, we hebben daar hebben we te weinig tijd voor. Dus uh, ik, Rob, ik beloof je, je houdt hem te goed. Ik, uh, ik doe hem volgende week nog. Oké, oké. Okay, okay. Nee, dan is het goed. Dan gaan we een ander gedicht doen. Een hele mooie. Vorige week zondag... Uh, door uh, onze huisdichter Marco Temes voorgedragen op de radio... zijn gedicht Waarom, Daarom. Waarom, Daarom. Niets weerhoudt mij, niets weerhoudt mij van iets. Niets houdt mij tegen, geen jij, geen wij, geen volk, geen massa, niets... Geen vraag van een zogenaamde baas. Geen pasklaar antwoord in de la. Geen hond. Geen ex. Geen mening. Geen eis. Geen twijfel. Geen diploma. Geen schoft. Geen dwaas. Geen man. Geen vrouw. En zeker geen leger. Alleen de vraag die ik mezelf stel... Waarom? Of ik ga steil afwaarts. Of ik zet alles vol gas in gang naar de top. Of helemaal niets. Want ook dat kan. Dat kan ook. Maar... Beantwoord ik die vraag... Dan houdt niets mij meer tegen. Alleen ik. Ik houd mijzelf tegen. Ik. Daarom overwin ik mijzelf. Elke dag. Elke minuut. En daarmee alle angst. Wat... Waarom? Daarom. Omdat ik mezelf geef. En leef. Vorige week uh, zondag tijdens uh, onze jubileumuitzending tussen twee en uh, vijf uur. Om maar kwart voor vijf voorgedragen door uh, Marco Termes. En vandaag. In de uitvoering van Albert-Jan Vos. Dankjewel Albert-Jan daarvoor. Ja. Het mooie gedicht Waarom, Daarom? van Marco Termes.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 Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag. Misschien over een jaar Ik zou ze kussen en begroeten Dood vanzelf weer voor elkaar c'est ce dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. jouw jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Ik word altijd zo gedaan. De laatste. En na nou het mooie gedicht van de dag: deze van Ramses en Liesbethje. Liest. En laat me mijn eigen gang maar gaan. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did What I had done I stood alone In the cold gray dawn I knew I'd lost My morning sun I lost my head And I said some things Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong And I couldn't see I let my world Slip away from Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happened to see the most beautiful girl that walked out on me, was je gisteren niet vergeten, Frits? Of wel? Wat wie waar hoe? Wat vergeten? <laughs> nou, als ik de uh, most beautiful girl uh, in the world uh, draai, ja, ja. dan gaan we terug naar Valentijnsdag, ja. ja, ja, ja, ja. ja. En volgens mij was dat gisteren. Ja, dat klopt. Oh ja, dat ga ik je nou mee uh, overvallen oh, oh, oh, oh. Ja, ze, ze hebben me niks verteld. Nee, ze hebben er niks van, van <grijg> gemerkt. even snel even vertellen. Ik liep gister, gisteren naar huis langs Bloemdist Bluis. Ja. En toen was het iets van vijf of zes. Dus toen zag ik een vette deur uitlopen met een bos bloemen. Dus ik zei van, een beetje laat hè. Ja, zegt hij nog net op tijd. Ik zei, ja, ik ga morgen wel. Dan zijn ze de helft van de prijs. <lacht> Waar gebeurt? Het? Geweldig, geweldig, geweldig. <lacht> nou, Fred, dat moet je zo meteen weer goed gaan maken... tussen uh, vijf en uh, zeven uur. Wat ga je doen in uh, Entertainment for You? Nou ja, je hebt zo hier niet binnenkomen. Uh, Bart Heemskerk uh, in de studio hier in, uh, aan de Tolbergtina. En we gaan bellen met uh, uh, straks. En zijn, uh, zijn nummer is een instrumentaal instrument nummer. Allemaal straks gaat het over... Uh, Denons gaan we bellen. Uh, hoe heb ik van je kunnen houden? Ik weet het ook niet. Ja, het dat is geen idee. een dag na Valentijn. En Rocky Pauw gaan we bellen. Over zijn nieuwe single. Weet dat ik van je hou. Nou, hou maar op. Uh. Dus, dus, dus, dus, dus het is de voor en het tegen. Dus. Ja, nee, dan weet je ook niet meer welke kant je op gaat natuurlijk. Nee. Ik was even met iets anders bezig. Maar welke titel had, was dat van Bart Heemskerk? Bart Heemskerk, dat is Vertrouwen ik voel hier weer een gedicht aankomen. Ja, volgende, volgende week. week. Oh nee, volgende, nee, week. Nee, heb nee, volgende, week, volgende week, week heb je volgende week heb je een andere week, ja. ja Oké. Okay. Vertrouw me, over ja. twee weken Zometeen ja, ja. 5 goed. 7 wordt weer een uh, leuk programma. Iedereen gaat luisteren. En wij zijn er uh, volgende week weer. Dankjewel Fred voor de toelichting en veel ja. plezier zo meteen. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, uh, wij zijn er volgende week weer. Ja, het was weer geweldig gezegd ja. met jou. Ja, en uh, leuk. aankomende Enig. maandag uh, worden we uiteraard weer herhaald tussen twee en vijf. Dus als je nou op de maandagmiddag luistert... Goeie maandagmiddag en uh, goeie maandagavond nog vast. En anders goeie zaterdagavond. En dan volgende week zijn we er gewoon weer, weer op de Sanfordse Radio. Tot dan. Dag. Doei. Doei.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 is quite absurd and that's the final word you must always face the curtain with a bow forget about your yourself give the audience a queen. enjoy it, it's your last chance and yeah so always look tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer maar nu eerst het NOS nieuws van Vijf uur.